In Hengelo zijn zeven mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van een man van 43 uit België. Hij moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. De groep bestaat uit vijf mannen en twee vrouwen, allemaal rond de twintig jaar. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk.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 Op de EK Shorttrack in Hongarije heeft Susanne Schulting het goud gewonnen op de 1500 meter. Met ruime afstand bleef ze de Italiaanse schaatster Ariane Fontana voor. De zevenvoudige Europees kampioen allround werd tweede. Anna Seidel uit Duitsland finishte als derde. En bij de mannen pakte Izaak de te laat het zilver. Hij moest de Hongaar Hong Liu voor zich laten. Het is de eerste keer dat de laat een individuele EK medaille wint.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 En zo is het even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan meteen naar Duitsersveld. Nou Joop, want hoe spannend is het daar Joop? Ja Rob, het is heel spannend. Want het is nog steeds 1-1. En OEC heeft een grote kans gehad op 1-2. Zandvoort heeft een kans gehad op 2-1. Goed, het staat dus voor 5-1 1 en het zijn, het zijn twee tiepen die aan elkaar gewaagd zijn. Samfoort heeft eigenlijk, vind ik, de bal een beetje te veel in de verdediging van de spelen En dat kan natuurlijk erg gevaarlijk zijn, omdat uh, iemand ertussen kan komen. Hij is daar ineens alleen, alleen voor de keeper. Goed, ook de keeper, Jesse Mona, heeft nu de bal weer de in en die mag hem gaan, in het spel gaan brengen. Zojuist so, is gewisseld met Jeffrey Sam Singers gekomen en Dylan Kleug eindelijk weer. Die kon uh, dus Sint-Vanerland spelen. En daar komt een hele mooie plaatstij. Je hebt dus als ding. Uh, yes, en je hebt uh, weggevraagd en gefloten voor buitenspel. Ik heb daar twijfels over. Maar goed, wie uh, ben ik. Uh, in ieder geval is het gefloten. En uh, OSV mag het toetbal gaan nemen. Kieper heeft verhaast. Ja, ik, ik denk dat OSV niet genoeg met een punt. En uh, soms niet gewoon vinden wil ze kampioen worden. De windsel die ze zelf hebben ges, uh, gesteld in de, in de winterpauze. Zijn ze bij elkaar geweest. En dit is nu, de, de trainer heeft het optimaal afgevraagd wat gaan we doen. Wel wilde kampioen worden? Ja, nou, dan moet iedereen ook nog zeggen. Uit, zijn, uit zijn goed, de stinkende beste Goed, het houdt ze het dus weer een balbus. Speelt hij eens in de eerste dag aan. Speelt helaas terug. Het ja. gaat niet goed, Ja, inderdaad. Dat is een foutje. Een foutje van Daan die uh, dan een handje geeft, maar goed, terwijl hij zijn tegenstander zelf een grond werken. OEC heeft dus geen haast. We spelen ondertussen in de 72ste minuut, nu in de 73ste minuut. En uh, ja, er is eigenlijk een soort van vaststelling ontstaan. En uh, je mag alleen maar hopen dat die doorbroken wordt door Lietz van dan naartoe. Want echt, echt goed verband heeft Zanker nog niet laten zien vandaag. Uh, Jan veel in balbezit geweest. Maar nogmaals, achterin spelen. Ja, spelen. Dat is niet echt voetbal natuurlijk. Goed, uh, het, het gaat even duren. Het bal is weg. Moet er moet een nieuwe bal komen. We spelen nu in de 73 e minuut. inderdaad En de stand is nog steeds 1 op. En uiteraard komen we straks bij terug, Joop. Dankjewel voor dit moment. Tussenstand, zoals uh, Joop al zei. 1 tegen 1. Het derde en laatste uur met uh, uiteraard heel veel lekkere muziek. En die informatie voor Zandvoort en de regio en Christopher Cross en All Rights. Zandvoort op zaterdag hebben we heel veel lekkere muziek op de Zandvoortse radio. Een onderwijs voor Christophe Cross en Right. En wat was het uh, dinsdagmorgen ervaring, uh, Albert-Jan? Ik stond gewoon uh, direct naast de Formule 1-wagen van Max Verstappen. Ja, dat leek, uh, jij stuurde mij die foto's door. Ik denk nou, die zijn van vorig jaar of dan. ja, Ja, ja, maar ja, maar, ja, ja, ja. Toen kwam de aap uit de mouwen. Uh, uh, Want zo snel als hij inparkeerde, zo snel was hij afgelopen dinsdag ook weer weg. Uh, de racewagen van Max Verstappen hebben we dan over. Het was, hij was voor heel eventjes te bewonderen op het uh, Zandvoortse boulevard. De rode kleur op de wagen die valt uh, wel goed op in het mistige Zandvoort. De Zandvoortse café-eigenaar en groot Max-fan Marcel Buscher... kreeg een tip en scheurde met succes naar de boulevard. De racewagen was in Zandvoort voor een fotoshoot van de hoofdsponsor. En uh, daar zullen wij het ongetwijfeld binnenkort meer van zien. Het zal wel een clip worden. Maar onze collega's van uh, NH Nieuws waren uh, ook op de boulevard aanwezig. En, uh, Maak er daar de volgende reportage van. Ah, ik was getipt, moet ik heel eerlijk zeggen, maar uh, ja? Ja, de geruchten gaan natuurlijk snel hier in het dorp. Hè. Dus als er zoiets moois uh, aan speelgoed op het strand staat, aan, of aan de boulevard, ja. Ja, zijn we er als de kippen bij natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> dus is het uh, een echte, denk je? 100 ja. ja. ja het is wel het oudere model, ja? maar uh, hij heeft er wel mee gereden. Ja? Ja. Ja? Zo, meneer, u dacht even een uh, kleine stop? Ik uh, reed er langs en ik zag hem staan, dus ik denk even kijken. Ja. Ja. Even gekeken en hoe bevalt hij? Nou, het is altijd kleiner dan je denkt. Ja? Ja, een stuk kleiner zelfs. Ja. En dat je daarin past, dat is eigenlijk niet te geloven. En het, ja, het is net uh, een soort uh, speelgoedding eigenlijk als je het zo ziet. Ja? Vrij fragiel ziet het er allemaal uit. Ja. En dat je daar zo hard mee durft te rijden, dat uh, ik zie er nogal wat. Nee, dit is, dit is toch geweldig. Ik ja. bedoel, jeetje Mina, ja. het begint echt te leven. Hè? U heeft al een helm, wilt u er niet even in zitten? Ik zou er best even in willen zitten, maar ik denk niet dat het past. Nee. nee. Ja, nou dan gaat hij alweer. Ja. Ja, ik hoop dat hij uh, van de week nog een keertje naar het dorp toe komt. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Hoe is het om uh, de wagen van Max te zien. Ja, super vet. Ja. Zo ja. gaan En voor jou? Ja, super vet, absoluut. Ja. Ja. Zeg maar even, dag Max, tot 3 mei, hè? of in mei. Ja, ze zijn welkom, dus als ze hem wel kwijt willen, ze zoeken nog een parkeerplaats. Ik heb nog wat parkeerplaats over, dus dat is geen probleem. Ja, dat was een hele ervaring, Albertje afgelopen dinsdag. Uh, ik stond daar bij de hoofdingang, want daar heb je ook een hele tijd uh, gestaan. En uh, ja, een, dame die stapte, een jonge dame die stapte in uh, voor een uh, fotosessie die ik dan weer geplaatst heb. Ja, klopt. Want ik stond uh, bij de fotograaf, dus je krijgt dezelfde foto's nog ergens te zien, maar... Wat, Wij wat, hebben ze al vast. Je zag die auto van Max Keurig voor de ingang van het Chrysantpoort staan. En een mevrouw een rollator stak over. Hoorde dat bij dit stukje? Dat hoorde bij het stukje. Dat hoorde bij stukje, ja. ik dacht dat Die dame gaf even een signaal van... Ja. Gaat u maar, mevrouw, over ja. het zebrapad. Klopt. En toen liep ze over met de rollator. Dat gaan we terugzien terug in een een of andere clip. Ik ben erg benieuwd. Dat denk ik ook. Nou ja, ik heb nog geprobeerd om er ook in te stappen. Ik had wel de mogelijkheid, maar uh, het ging niet lukken. Nee? Nee. Ik was net te groot, <laughs> maar goed, ik heb wel een poging gewaagd en toch weer meegemaakt. Het was een hele ja. mooie ervaring. En uh, mooi is ook de nieuwe muziek van Keigo. There's a to He's referred Van de betere plaat van uh, Lionel Richie hoorde je in Dancing on the Ceiling. Ja, we gaan voor het uh, slot van de wedstrijd van vandaag weer uh, over naar Duitsersveld naar uh, Joop van Nes. Beetje guur weer vandaag, hè Joop? Ja, en de guur spant ook weer. Want het begint dat jij mij belde, schiet OSV, helemaal vrijstaande de bal achter Jesse Molenaar. De Zandvoort staat met nog uh, twee minuten op de knop te gaan. Er zal een of vijf bijkomen met één twee achter. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het geheel, dat is een verkeerde schat van de twee helft van de gezin. En ik denk niet dat Tetson uh, dat, uh, dat, zo hier, dat, uh, dat uh, erg prettig is wel gaan vinden, maar we zullen een schat vervragen om in mijn verslag in de, de, de krant uh, te kunnen noteren. Goed, Zandvoort heeft nu afgeteld, zegt hij naar Coenen uh, Geeltje. De Geeltje ligt helemaal aan de zijkant nu. En die kan hem wat mee maken, wordt dus niet aangevallen. OSW laat ze nu eindelijk de keeper terugschakken. En dat is een diepe bal. En dat, ja, dat is een prooi voor de keeper van OSW die totaal geen haast maakt uiteraard om die bal weer in het spel te gaan brengen. En dat gaat dan nu eindelijk gebeuren. Daar komt hij aan ver weg, ver op uit de aard, En daar is het, wil uh, ik het even, willen die, keuze die te verdiepen maken Precies, precies. Die gaat nu wel klaar, dat is precies. de paard. Ik had hem terug, hè? Ja, hij heeft ze inderdaad terug. En was terug, gewoon weer, hoortje alvind, maar traag. Hier yes is dan. gedaan. Daarom, ja, Dat is ook de training op, uh, op de kastenvries. En dat is zijn kaart, is de 16 We gaan elkaar een beetje langs staan, een En uh, dat moet je niet doen. Er is een kaart, uit, er gaat een kaart in ieder geval uit. In, van uit de lange, die aan de nummer 16. Die mag dat zijn, dat mag zijn, uh, Armina Abutales. Die krijgt een, een gele kaart voor een overtreding op kostenkus. Die vliegt zich voor een beetje, ja, uh, pissig uiteraard. En daar ja, stonden ze tegen elkaar aan om het op te boksen. Zij we het uh, nog zussen. Dat gebeurt nu. Dus er dus allemaal weer tijd. Die heeft het van in ieder geval nog op de boom. De hele Oh, fiets krijgt ook een gele kaart vanwege zijn reactie op de overtreding van uh, Abu Talet. Wilt is het zelf Ze klaar. Ze gaat, uh, zijn schaats nog aan het bijwerken. En dan wordt geduurd en getrokken daar in de verdediging. Ongelooflijk daar. Liever, daar, daar hop, en dan gaat hij een arm. En dan krijgt hij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, een elleboog in zijn gezicht. Blijft wel staan. En de schijf gaat hij 9 meter afpassen. Moet een stukje achteruit, meneer, op En nog steeds geen flysignaal om te kunnen gaan door. Daar gaat hij komen. dan komt hij ballen. Goeie bal, goede strakke bal. En kan ik zelf niets meer doen? Nee, ik kan het niets meer doen. Ik word in ieder geval uitgebreid. En ik raak, kijken, 14. Die is ongeveer 14 lopen bij ons. Dat weet ik eigenlijk niet. Moeten we even de, de spelerslijsten bijleggen. Op de 14 is er wel een ruimte, oké. Okay. Komt u niet zien, was te ver weg, Kastefouche in dit geval, zet die bal voor. De factuurte kan er niet aankomen, de keeper kan hem heel makkelijk oppakken. pakken. Gaat hij een beetje voetballen, gaat hij dan een paar samen pakken, ja uiteraard. En dan gaat hij lang blijven liggen terwijl Jess uh, al lang weg is. Goed. De ja. uh, keeper van uh, OSV heeft die bal weer in de stoor gebracht. Nu is het de uh, zandvoet weer, dat, dat, dat kan aan nou, En dat is een, een outside buitenspel met andere woorden. En, uh, even kijken, uh, Salim vertoet. Ja, wat is het saline? Waar zit nou uh, Otmanen? Nee, dat is Salim. Otmanen, een broer van Salim, die speelt ook mee. Dat zijn twee broertjes. We hebben het alle twee redelijk hoog gespeeld. Dus we zijn nu bezig met bezig en we proberen daar uiteraard een kampioenschap uit te spelen. Uh, we hebben nu gewisseld bij OSV, het spel ligt daar allemaal stil en het neemt allemaal tijd in beslag, de tijd die de zandvoet nodig heeft om eventueel nog op die 2-2 te komen, maar de klok staat allang op 90 minuten en ik ben bang, ik ben bang dat het niet genoeg is om eh, nog naar die 2-2 eh, te gaan en 2-2 heeft, heeft niks aan niks zandvoet binnen, het Dit gewoon alle wedstrijden binnen van nu, ja, deze gaat niet gewonnen worden, dan gaat die bal eindelijk komen. Sommigen kunnen wegwerken, je hebt het zien. Nou, even kijken. Zijn uh, jullie Kan er even bij komen? Op van uh, OSV, komt erbij. Hier uh, aan kant terecht. Daar gaat Koen Magielsen, Magielsen geeft een hoekombal. Maar Kastigvies, die was uitbalans, die kon er niet achteraan. En daar is de koepel van uh, OSV heel snel bij om de bal op te pakken. En die gaat hij weer in het spel brengen. Ik loop het spel nog steeds door, want dus de is nog hoop, maar het wordt allemaal kleiner en allemaal kleiner en allemaal kleiner. Terugstel van de zwanger op Jessie Molna. Eh, ver weg, vertoet. vertoets. Je kan uh, weer Jesse na een kunnen bijkomen in de balseer aan de andere kant bij Zanvoet in de kleding. We hebben een complete gepaasd, die moet niet te zetten. zijn. We moeten in het spel komen. En daar gaat de lessen aan. Probeert de, les de hand aan te pakken te krijgen, maar dat lukt niet. OSV weer. OSW, de rechterkant van het klant. Voorzet, hoge voorzet. Over alles, iedereen heen. En dat is een grote voorbuitenspel. Signaal van een grensrechter. Als je stil dan moet ik zeggen: Tom Wordt overgenomen door de scheidsrechter. En zal verdrukken door de spel. Nou, vertoet, vertoet. Kan er niet bij komen? Samsung, Samsung toppens. Nou, vertoet. Dat is een hoge stressmunt, dat heeft totaal geen nut. Uh, ver uit de richting, Dan gaat over uit. Gaat over de bank uh, gaat overigens zelfs uit, de gaat is zelfs uit. En dus is er weer tijd wat verloren gaat. De keeper gaat het zelf halen. En uh, ja, lang kan er niet. niet gespeeld voor de verhouding uh, staat nog steeds die klok op die 90 minuten en ik heb geen idee hoe lang die schijntje erbij gaat gaan tellen. En dit is allemaal tijd, allemaal tijd die Zandvoort verliest. Zandvoort heeft uh, geen goede wedstrijd gespeeld, het maakt ook wel uit de stand. Kon het totaal niet een stempel op het spel drukken. Uh, dat was te traag allemaal, uh, veel achterin. Met andere woorden, uh, ik denk dat OSW te, van, te veel uh, speelde voor Zandvoort vandaag. En, en daar waarschijnlijk ook uh, verdiend zou gaan winnen. De mag gaan ingooien. Dat ik allemaal we weer. Ja, ja dan komt die komt de boven. Nou, congeertje. Conjure je zich wordt verdedigd, want de koppen gaat over die zijlijn Dus Sampsi mag weer gaan gooien. Moment een stuk terug. Samsung gaat het doen. Naar de perenkamp, Samsung terug. En dan gaat hij. Die wordt er tegengehouden, doormaken om... ja. tegengehouden, door een verdedigen van. Uh, OSV en zo nog op de rand van het 16 meter gebied, een beetje meer naar de zijlijn en vrij schot nemen. En uiteraard gaat Samsung dat doen met zijn linkerbeen. Alles, ook de keeper van Samsung, staat nu in het gebied van, van OSV behalve Samsung, want die moet het al van nemen. En ja, het is een drukke en trekken, en het scheidsrechter moet heel goed kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En hij moet, het was niet je dag komt hij wel. gaat hij wel komen. Hoog voor de bal. Had hij erin? Nee, hij werd weggewerkt. Hij werd weggewerkt door OSV. De OSV gaat, probeert een leeg leegge alsnog te scoren. En daar is overtreding van de keeper van Vansvoet op de middellijn, kan je nagaan. Die maakt aan een overtreding op het spel. Je krijgt er geen kaart voor, maar OSV heeft de bal in ieder geval op de middellijn. Er wordt nog steeds gespeeld. Ja, dat is wel, maar niet voor het einde van de wedstrijd zoals je zien, nee. Er moet nog gespeeld worden. Er wordt nog bij OSC. Ja, we zijn allemaal in de 10 minuten naar tijd. goed. Dus, uh, denk ik. Goed, er is ook gebeurd. Ik dacht, je aan om weer te gaan. Heeft in de, de hoek van Zomvoert, waar de spel geslacht en grote. De mag in de boot gaan nemen. mee nou zo het zal zijn. Zes van de achterlijn af. Zomvoert naar... Berg. Berg, wat kan je ermee doen? Je ziet een bal. En dit is het einde van deze wedstrijd. De heeft een slechte wedstrijd. De slechte avonturen van de tweede half van de station. Het was niet best. Uh, ja, wat moet ik verder gezegd hebben Het is jammer. Uh, drie punten uh, minder dan de uh, zijn, dat stond voor. Uh, zijn En dat vond wel Soms gaat het van zakken op de Randhuis, denk ik. Got Helaas, het is uh, even niet anders, uh, Joop. En we hopen dat het volgende week beter gaat. Dankjewel en een fijn weekend. Inschrijf. is the Van collega Joop van Essel op Duitsersveld. Helaas SV Zandvoort vandaag thuis verloren. Tegen OSV uit Amsterdam. Oostzaase Sportvereniging. En het werd 1 tegen 2. Ja, helaas een verlies dus van 3 punten. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, door het uh, voetbal en uh, alles wat er uh, tussendoor is gekomen... We moeten we een beetje inkorten, de pit report, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Ik had uh, een drietal interviews nog klaar voor u staan. Eén met uh, de heer Van Overdeek... Uh, uh, uh, ten aanzien van het uh, Ultimate Race Festival. Alle randgebeuren daaromheen, maar dat houdt u allemaal te goed. Tevens houdt u te goed het uh, interview met uh, Imre van Leeuwen... de directeur van het Dutch Grand Prix... En Jan Lammers zo enthousiast die was, is over de nieuwe kombocht van de Arie Dijkbocht. Omwille van de tijd, uh, helaas uh, deze week niet, maar we, u houdt ze nog te goed. Wel uh, het volgende uh, uit, uit nieuws uit de Formule 1. Fernando Alonso is geen ambassadeur meer van het Formule 1-team van McLaren. De tweevoudige wereldkampioen heeft het contract met Rennstal uit Groot-Brittannië niet verlengd. Alonso was in de, het Formule 1-seizoen van 2019 nog te zien in de paddock van McLaren. Al was het toen niet als coureur in de koningsklasse van de autosport. Wel reed de Spanjaard namens het team uit Walking in de Indy 500. En dat liep echter uit op een drama, aangezien Alonso zich daar niet eens voor wist te kwalificeren. Volgens het Spaanse sportmedium Marta heeft uh, dat incident uh, de relatie tussen Alonso en McLaren dusdanig bekoeld. dat de coureur niet verder wil met de Britse remstol. Alonso is ondanks de indy e van vorig jaar nog niet van plan om zijn droom op te geven. Dit zelfs zal hij opnieuw een poging wagen. Dat is het belangrijkste voor 2020 en heeft mijn absolute prioriteit, laat hij weten. De Formule 1 schiet de, door het door bosbranden getroffen Australië te hulp met een grote veiling die afgelopen week werd gehouden. De opbrengst is bestemd voor de slachtoffers in de getroffen gebieden. Een van de items waar online op kon worden geboden was een racepak van Max Verstappen. Esteban Ocon gaat na een jaar in de wachtkamer te hebben gezeten de uitdaging aan met het Formule 1-team van Renault. De Fransman ziet het rijden naast 7 Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo als zijn ideale kans om zich... Te bewijzen. De voorlaatste speel speelronde van de eredivisie blijft gewoon op het programma staan voor zondag 3 mei, de dag waarop ook de Grand Prix van Nederland uh, op Zandvoort wordt verreden. De voetbalclubs hebben in september bij de KNVB het verzoek neergelegd of de wedstrijden een dag eerder gespeeld kunnen worden. En uh, voor meer informatie over het aankomende Formule 1 spektakel verwijs ik graag even naar de website van de gemeente... Want die heeft zojuist de uh, afgelopen week wederom een nieuwe nieuwsbrief doen uitgaan. Met daarin uh, onderwerpen als vergunningsaanvragen, site-events is ingediend. De termijn van de inzage aanvragen is gesloten. De Dutch Grand Prix zoekt de laatste vrijwilligers. De veiligheid uh, en uh, een uh, samenvatting van de infoavond uh, die gehouden is in Zandvoort. Team Mobiliteit en uh, de Ultimate Race Festival. En nog veel, veel meer wetenswaardigheden. Ga naar de website van de gemeente en klik onder Formule 1... dan krijgt u de nieuwsbrief digitaal. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Inderdaad een korte pit report vandaag... Uh, op de Sandvoorts Radio bij CFM Sandvoorts. Wat we wel gewoon hebben en een normale lengte... dat is het uh, gedicht van de dag. Zo rond kwart voor uh, vijf. Maar eerst krijgen ze dadelijk nog het dier van de week. Nou, net als de Pit Report die, gaan, die we inkorten, gaan we deze ook inkorten. Je de Quincy en I know Carida. Het is tijd voor het dier van de week, want die wacht op een nieuw baasje, Albert-Jan. Ja, en hij stelt zelf even aan u voor. Ik ben een puber van negen maanden met de naam Denzel. In mijn paspoort staat dat ik een steffert ben, maar het zou me niks verbazen als mijn vader een dog was. Naar mensen ben ik een echte, lompe, vriendelijke boer. Ik moet wel leren dat het niet iedereen ervan gediend is en dat ik iedereen heel erg leuk vind. Ik kan prima met kinderen overweg, mits ik een goede eigenaar heb. Ik liep bij mijn vorige baas altijd aan een riem. Ik was vriendelijk naar andere honden als ik aan het wandelen was buiten. Op het asiel vinden mijn verzorgers dat ik vooral een grote mond heb. Het is van belang dat mijn nieuwe baas mij hierin goed kan begeleiden. In mijn oude huis woonde ik samen met een kat. Of dit in mijn nieuwe huis weer kan, hangt af van mijn baas en de kat. Het, is alleen, het alleen zijn is mij al geleerd. Ik kon in mijn oude huis al twee uurtjes alleen zijn. Het zou fijn zijn als mijn baas dit wat rustig met mij wil opbouwen. Het is ook niet niks om voor je eerste jaar al in het asiel te zitten. De basiscommandos beheers ik prima en ben al netjes zinnelijk. Als ik heel eerlijk ben heb ik één minuut minpuntje. En als ik een heel uh, lekker botje heb dan wil ik deze graag voor mezelf houden. Dit kan je makkelijk oplossen door mij alleen iets heel lekkers in mijn bench te laten eten. Graag zou ik met mijn nieuwe baas op cursus gaan. Iemand die mij regels en rust kan bre brengen. En dat zou helemaal geweldig zijn. Wie wordt mijn nieuwe leidinggevende? En waar verblijft Denzel? Denzel verblijft in het Dierenthuis Kennerland, Keesopstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennerland.nl want ook Denzel verdient een thuis. Dus voor uh, Denzel is een uh, feitelijk leidinggevende noodzakelijk, oplossing. Uh, ja, ja, ja, met ja. kennis van zaken. <laughs> met kennis van zaken. Dieren thuis, kennen we land. Kees op straat nummer 5. Voor Denzel of de andere leuke dieren. We gaan ons opmaken voor het uh, gedicht van de dag. Die krijg je na de volgende lekkere plaat uit uh, de jaren 80. En die is uh, van de dames. De damesgroep Five Star. En hun grootste is Awful dames. Feeling so lonely Before I knew you really loved me I used to cry in my sleep With tears on my pillow I didn't know you wanted to know 5 Star and All Fall Down. Ja, bij het gedicht van deze dag ben ik wel heel erg benieuwd. Want het is een gedicht in het Noord-Gronings. In het dialect. Hier komt hij aan, het Hoge Land. Het is de lucht achter Oerhoesen. Het is het torentje van spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster. En door Westpolder langs de dik. Het binnen de meulens en de mooren, binnen de kerken en de burgen. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zorgen. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een doeventeel, een dorpstroot. Het is een olle bakkerij, binnen de grote boerenplotsen, Van waarfem, oskert zo naar mij. Het is de waard, het is de haver. Het is koolzaad in de bloei. Het is de horizon bij Ronen, vlak naar een donderbuur. Het is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooie avond in mei, een kouhuis doeknekt in het Grunningerland. Ik heb voor de eerste maal verkeerd en vuil de vonken van die hand. De wilde plan, deid ik haar, komt ik om niks meer van terecht. Zodat de nacht van het hoge land een donker klooit over ons legt. Dat is mijn land. Mijn hoge land. achter het hoven. Het is het torentje van spiek. Het is de weg van Lonsno-Klooster. En de wist langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beugens. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of zeu. Dat is mijn land, mijn hoge laat. Het is de lucht achter Roezen. Het, het is het torentje van Spiegel. Het is de weg van oens klooster, en de wees langs de diek. Het ben de munt, ben de moon. het ben de, de kerking en de beur. Het is als land voor ik als kind, nog niks begreep van Pino's Deur. Het ben de munt, het ben de beur. Het is een doel vertillende opstroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen van waar we het zo noem Het is de waard, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milans, mijn Minogalaan. Het is een mooie oom die mij een kou doet net in het gruil uit. Ik heb voor deze moe verkeer, een vuil de van die naad, De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kluid over ons legt. Dat is mijn land, mijn Spannend hoor, de Amy Stuart en Nack aan Woods. Ja, pak de microfoon er maar weer even bij uh, Albert-Jan. Want uh, je ja. moet uh, eventjes een uh, liedje gaan zingen. Uh, als of, je op, uh, op, op hij gaat zitten wachten, uh, ja, als als je, lang wachten, Als je op hij gaat uh, wachten, dan, uh, uh, dan, jonge, dan kan je nog wel even aan de gang. Jonge, jonge, jonge. Fred, schiet alles op, jongen. Jongen. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Hij je jas nog niet eens uit nee, nee, nee, nee, nee, Je gasten zijn er al, man. Ja. Allee, ik kom niet Nee, hij nog niet. Die is niet wel Even de berichten erbij pakken. Ja, de berichten erbij. Koptelefoon. Ja, kop, kop, kopje op. Zo, Zo microfoon erbij. Nou, hé, Frits. Dag, Fred. Dag. Dag, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het over uh, Entertainment for Yous... Uh, ...dadelijk weer uh, na vijf uur uh, op de Salfords Radio... En je hebt het weer gered, de rit hier naartoe. Ja, gelukkig wel. Ja, ja, gelukkig wel. En gelukkig ja, is druk, zo dadelijk <laughs> weer een hele, hele mooie uitzending. Ja, we hebben hier in de studio aanwezig Mike Daanen, de man van de zomerson. Wie, ken, wie, ja. kent, hem niet? Ja. Ja, wie kent hem niet, de zomerson. Ik heb hem hier he? op uh, De <laughs> oh, single zit volgens mij. Hè? Ja, ja. Ja. ja, het wordt weer ja. tijd voor die, voor die CD, Ja, he. de zon. Ja. Oh nee, de, nee, nee, die heb ik doorgekocht. Voor een al. Dat gaat Ja, en, uh, We gaan eventjes uh, bellen met uh, Stax Zijn nieuwe single About Sax. Okay. Dus uh, ja, een saxofoon. Uh, instrumentaal nummer. En uh, dan gaan we ook nog bellen met Boylever. Uh, zijn, uh, zijn laatste single Alles kan een mens uh, gelukkig maken. En de Wilde Brouwer gaan we nog bellen. Over zijn single Eenzaam. Nou, dan ben je al gauw twee uur verder. Ja, en kwart over zes krijgen we ook nog... Worden wij gebeld. Door songarist uh, Marisha. Ooit oh, hier geweest Mooi naam. Nou. Mooie naam. Ja, en die uh, gaat haar nieuwe single promoten. En die heet? eh uh, Hold Me Now. Oké. Okay, ja, ja. dus, en als uh, mensen verzoekjes hebben, kunnen ze die aanvragen? Ja, www.zfmartisten.nl. .no. Nogmaals www.zfmartisten.nl Of via de Facebook-site van ZFM. Daar komt het ook allemaal terecht. Ja, die ene zangeres ja. waar je het over hebt... dat was die van Facebook, of niet? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, die meldde zich van de week aan. oké. Okay. Ik zeg, uh, volgens mij ben je bij Fred geweest een paar jaar geleden. Sowieso, ja. Ja, ja zo is dat. Maar nou, echt de, de heer Dame. Hè? Ja, hè? Ja, het het als, ik zou wel even een kopje koffie aanbieden of zoiets. Ik bedoel, ik uh, heb ja, ja, ja, geen nou, tijd nou, voor. Nou, nou ja... Um, ik weet het niet. Dus <laughs> <is het> <laughs> <afgelopen. laughs> Oké, okay, nou, we gaan, uh, we gaan ja. stoppen Albert-Jan. Wij stoppen ermee. Dank je wel weer uh, voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En maandag dan, uh, zijn we ook weer uh, in de uitzending tussen 2 en 5, uh, Albert-Jan. Klopt. Ben je er ook bij? Ja, zeker. Dan? Met okay. de herhaling van het uh, mooie Koninkse gedicht. Dank je wel. Ja, kwart voor vijf komt hij langs. Goed. Ga luisteren. Fijn weekend. Dag. Doei doei.